heeft alle 19 slachtoffers geïdentificeerd... van het drama gisteren bij de Love Parade. Het zijn elf vrouwen en negen mannen... onder wie een Nederlandse student van 22 uit Zwolle. De meeste doden zijn Duitsers. De autoriteiten willen nog geen uitspraak doen over de schuldvraag. Wel is justitie een onderzoek begonnen. Een Fransman die gegijzeld was door radicale moslims in Mauritanië... is gedood. Dat heeft de Noord-Afrikaanse tak van Al-Qaeda laten weten... Volgens de groep is de man gedood als vergelding voor een aanval van Franse en Mauritaans militairen in Mali. Daarbij werden zes moslimstrijders gedood. De gijzelaar was een 78-jarige Fransman, die in april in Niger was ontvoerd. Door wilde stakingen bij de Griekse luchtverkeersleiding moeten toeristen die van en naar Griekenland vliegen rekening houden met forse vertraging. Alleen vandaag al hadden zeker 36 vluchten van Transavia last van de protestacties. Ook de vluchten van Arkefly hebben vertraging opgelopen. Het is onduidelijk hoe lang de stakingen nog doorgaan. De Amerikaanse economie zal niet terugzakken in een recessie. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Geithner gezegd. Hij waarschuwde dat het terugdraaien van belastingvoordelen voor de rijke, Amerikanen, noodzakelijk is... om aan te tonen dat er echt werk wordt gemaakt van het terugbrengen van de schulden. Of er in het congres een meerderheid is voor de beëindiging van die fiscale voordelen moet nog blijken. De explosie in een flatgebouw in Amsterdam-Noord van vanmiddag was vermoedelijk geen ongeluk. Dat heeft de politie gezegd. Bij de ontploffing raakte een man zwaar gewond toen hij met de gevel en al naar buiten werd geslingerd. Negen omstanders raakten lichtgewond door rondvliegend glas. De brandweer was op het moment van de explosie al aanwezig... omdat er was gebeld over een gaslucht. Het weer, het in het hele land kans op buien... koelt vannacht af naar 11 graden. Ook morgen buien, in het oosten mogelijk met onweer... en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. een zomerhit.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 Of zo'n vrouwenbond, Christenvrouw, Christenvrouwenbond, Christenvrouwenbond, Christenvrouwenbond, was Wat nu Passage heet, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Ja, was dat leuk. En toen zijn we een groep op gaan richten en we kregen het jeugdhuis in, mm. bruik, in Bruikleen. Van de hervormde kerk is dat? Van de hervormde, dus kerk kerk Van de hervormde kerk, kerkplein. Ja. ja. Nou, we hadden gauw 30 leden en op het ogenblik hebben we 50 leden. Zo, dat gaat snel. Want wanneer ja. is dat gestart dan? Nou, ik denk zeven uh, jaar geleden dan weer. Oh ja, wat leuk. Ja.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 Die vertelde iets over, die, dachten jullie tenminste dat er over een kinderboerderij of zoiets ja, gesproken ja, zou worden? Ja, daar heb je gelijk In, uh, zorgboerderij, uh, had geloof ik. iemand van, de, <laughs> van die vereniging, dat zo dan van uh, de kinderpostzegels, zoiets hè? Zo was dat, ja. Ik werd me gevraagd of ik weer donateur van me worden en dat wilde ik wel, want het ging over die boerderij. En toen had ik ook een mevrouw die daarover zou vertellen. Maar toen later, toen werd ik opgebeld, ja, die mevrouw komt niet, er komt iemand anders.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 Is er een minimum en een maximum leeftijd? Nee, helemaal niet? niet, maar oh. de meeste jonge vrouwen werken tegenwoordig. Ja, dat is ook zo. Dus ja, want het is overdag, mijn uh, Ja, ja mijn zus is. zal wel een van de jongste wezen. Die is uh, 70. Ja, nou, maar wel heel goed hè, dat jullie dat dan doen. Dus uh, vanaf 70 zit er tot bij 60 in de kast. bij hoor, dat ja. kan best. Ik, ik, ik zou die leeftijd daarna kunnen gaan, want uh, dat staat allemaal geregistreerd. Maar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 Prachtige stem, hoor naar Hem in dit heilige I'm not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 Okay, Ik dank du mich kennst. Und... Oh.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 Maar hij schoot ook meteen oh, zo. En eh, nou ja, toen is een oom die er ook was, die woonde ernaast. En die, die was er wel eens na nou achter, want dat, dat had toch niemand in de gaten. En die is toen achteruit gegaan naar de politie. Oh. En eh, zo zijn we toen bevrijd. Dus dat was de tweede keer. En de derde keer zat ik bij een vriendin in de auto. En ik zei, joh, zei die auto aan de kant van de zon. Ze fel in die auto. Ah, ze, ze, ik, ik red het wel, maar ze redde het niet, ze, in, ze, sloeg, ja, ze reed zo op de auto aan de overkant, reed oh. ze binnen. Er was maar één richtingsverkeer in die straat, er mm. stonden drie auto's en daar klapte ze achterop met een kleine Japaner. Maar die rukte al die auto's in elkaar hoor. En, en, en uh, ja, ik bleef gewoon bij kennis, ik dacht, er is me niks gebeurd. Zo. En uh, er kwam iemand uh, achter de auto staan.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 Maar ik denk dat ik nu pas een beetje daar wel eens mee bezig ben. Mm. Dat je, omdat je allemaal mensen om je heen hebt, je zo eenzaam kan voelen. En dat het niet hoeft. Mm. Want uh, kijk, maar ik weet wel dat God zo barmhartig is. Dat hij ook zegt dat je dat moet verwerken. Dat, dat, dat, dat is nog één keer gebeurd. Mm. En, uh... ja, en hoe ziet u dat in de relatie met God?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 uh, uh, dat je in vrijmoedigheid iets kan vragen. Hoe denk je dat, dat God tegen al die verschillende kerken en belevingen aankijkt? Nou, ik dacht dat Jezus er zei, opdat ze samen eens zijn. Ik ja. vind, uh, het is vaak dat, uh, dat het door mensen komt dat de een zegt, nee het is zus en de ander zegt het is zo. Nou, ga naar een bijbelstudie waar dat je uitgelegd wordt. Uh -huh. Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, hè? Ja. Verschillende mensen ja, met dat verschillende ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, ik, ik kan helemaal niet met een Bijbel overweg. En toen zei nou, oude hoofdzuster, weet je wat jij moet doen? Je moet een kinderbijbel kopen en dat voor oudere kinderen. Dus ze zegt, lees die eerst maar. Eens. Ja, dat leest lees ze heel makkelijk. Dat is een lees heel, het heel goed idee. De ja. Bijbel, legt het duidelijk en uit, hè? ik kan he? het onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie? Of vroeger misschien, toen je Ja, we hebben iedere veertien dagen, ja, ik ben altijd naar bijbelstudie ja, gegaan okay. En we hebben nu iedere veertien dagen, het is nu afgelopen seizoen, met Dominic Nicolai. Hebben oh, een bijbelstudie. Ja. ja. Dat is de missionairwerker van de protestantse kerk, hè, de hervormde kerk. Ja, hij is, uh, komt uit Afrika, hè, hij heeft ja. altijd studie gegeven. En, ja, daar worden ze zeker jongeren gepensioneerd. Dat heb ik vorig jaar al stemp gezegd. Ik, we uh, hadden ook met Dominic Verwijs gehad.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 Dat u ons zo lief hebt en dat wij, als we uw kinderen zijn, dat eens helemaal echt zullen zien. Wilt u ons door uw heilige geest leren onze bekomenissen bij u te brengen en bij u te laten?